Nou, Langstraat Media heeft uh, heel veel uh, radioprogramma's en uh, allemaal leuk en aardig. Maar uh, er is er wel eentje tussen die uh, alweer de 500ste heeft gehad of nog moet krijgen. In elk geval een hele prestatie en dat is het programma Yesterplay. En ik heb Peter Kuipers aan de telefoon. Peter, hallo! Goeiedag met Erik, met Peter. Ja. ja, inderdaad, de 500ste moet nog komen of is die ja, al geweest? Dacht, nee, die komt nog. 9 juli aanstaande. Dus, uh, oh. Dan uh, 9 juli tussen uh, 12 en 2. Niet tussen 12 en 1, maar tussen 12 en 2. Want hebben we hebben uh, een uurtje erbij gehad. hè? Ja, dat mag ook wel, hè? Naar de 500ste. Jeetje. <laughs> ja, dan gaan we ja, 500 maal yesterday en uh, iets speciaals doen. Dan gaan we 50 jaar terug in de tijd. Dan gaan we eigenlijk uh, naar jouw geboortejaar. Oh, 1967. Ja, ja, ja. Dat ja. is vijf jaar geleden, hè? Ja, inderdaad. Ja. Uh, en dan gaan we ja, het hele jaar eens even doorspitten. qua muziek, uh, informatie, wat fragmenten. Er waren uh, ja, heel veel uh, radiostations in die periode. Ja. Uh, er waren heel veel zeezemmers in die uh, tijd. En dat is toch uh, iets waar het programma Yesterday enorm veel aandacht aan besteedt. iedere zondag. Uh, en dan hebben we altijd uh, ook uh, korte fragmentjes. Iedere zondag. En uh, ja, nou in dit programma 500, dan uh, kunnen we toch wel meer aandacht aan die ernstige zenders ook eens een keer besteden. Ja. Waren het waren toen een twaalftal van die zeezenders uh, operationeel, dus toen, ja, toen ging het programma weer helemaal terug. Ja inderdaad, ja, toen was ik nog net te jong, toen die zeezenders waren er al wel en toen was ik heel klein. Mijn, uh, mijn broer ging toen wel naar die zeezenders toe en die is toen ook geloof ik met mij samen naar de stranding van, uh, de, oh, van, van, ja, van uh, Veronica he, was het Veronica, toen he? ja. ja, dat was toen echt heel erg leuk ja. en, uh, ja, en ik weet niet of jij dat ook nog weet, maar Veronica die bond zich toen in de tijd ook heel veel aan Greenpeace he? want als ze dan bijvoorbeeld uh, ergens een actie was. Dat kan ik me nog heel goed herinneren. Dan hadden ze zeg maar de Veronica Drive-In Show... met allemaal steentjes en allemaal flauwe kul erbij. Hartstikke leuk. En toen hadden ze ook altijd een hele grote walvis. Hadden ze daar staan. En er stond dan Greenpeace bij. Dat kan ik me nog heel goed herinneren. Ja, ja. ja dat was het helemaal in, in die begintijd. Hè. Het aan ook uh, nummers... Uh die gemaakt werden op Greenpeace en die werden dan weer gepromoot De Radio Veronica op de 538 meter. Dus ja, dat was allemaal in die periode dat was heel actueel. Ja. Periode, ja, dan praat je over uh, 374. Je bent van 52, dus dan reken maar uit. Ja, nou dan kon jij er wel actief bij zijn. En toen ja, was je. En... heel heel actief, maar goed, ik heb ook in jaar, uh, de jaren, 60 de jaren ook uh, wat dat betreft heel bewust meegemaakt. En ook in Engeland uh, nog heel veel Piratenzenders waren, zoals uh, Caroline, Londen. Radio City en heel die andere. Ja, en ook uh, bij Veronica natuurlijk, in het later stadium, een uh, uh, zeesander. Uh, van Radio Noord 2, de Meubo 2 en uh, ja, de Remmeiland, ja, Het betreft alles meegemaakt. Ja, heb je niet een beetje heimwee in die tijd? Ja, dat was gewoon een hele mooie periode, maar ja goed, er zijn nu weer andere leuke dingen, Erik. En, uh, ja. Ik denk dat iedere periode toch wel zo'n mooie, <coughs> zo mooie dingen heeft en uh, ja, ik, ik zeg altijd geniet ervan wat het, het moment is. Nou heb jij heel veel radioervaring, hè. Uh, de, ja, de man met de meeste radioervaring bij de Langstraat Media, denk ik, onderhand. Maar dus dat kan haast niet goed. anders begonnen met, uh, met radio in 1974, dus uh, nou, dan, dat Nou, dat rijden. bedoel ik. Dus hou erop, jij, jij, bent echt, jij hoort echt bij het meubilair, zou ik zo willen ja, zeggen. Ja. Maar um, als je nou bijvoorbeeld de radio van vroeger bekijkt hè, en de radio van nu, ja, die is totaal niet meer te vergelijken. Hè. En toch nee, breng jij een beetje met jouw programma die sfeer van toen weer helemaal terug. Ja, ja, ja. dat is ook uh, de hele opzet van, van Yesterday Kijk, tegenwoordig werkt men uh, heel vaak uh, heel populair, uh, moet er disjockey zijn en uh, met sidekicks en het gaat om uh, meer om de presentator tegenwoordig vind ik, of de disjockey dan, met uh, zijn hele gevolg als, uh, als onder muziek. En bij mij is zo, ja de, toch de nieuwsfeiten en de muziek is de, het allerbelangrijkste in het programma. En dan, uh, ik denk dat het ook vroeger ooit uh, zo begonnen is. Ja, eigenlijk ligt de oorsprong ook daar. En die moet ik ja. eigenlijk daar blijven, vind ik, hè? Dat is zo, ja. En ik vind toch gewoon, ja, uit de tijd van, uh, ik kom in de tijd van Joost en Draaier, Alex uh, Haringen. Uh, zijn namen die uh, jongerenlijf daar al helemaal niks meer zeggen. Uh, nee, ja. dan uh, betekent dat je heel even meedraaien. verwijt, bijvoorbeeld ook, hè. dat is ja, ook een eentje. de, de oud-directeur van Veronica. Ja, uh... ja. ja ik, ik hoef jou er niks over te vertellen, je weet er alles van. <laughs> ja, heel dus, goed. Ja. goed ja. Ja. Hey, maar uh, mensen die, die bijvoorbeeld ja, het programma niet kennen hè, en die willen bijvoorbeeld gaan luisteren. En, ja, hoe, hoe zou je nou in een paar zinnen kunnen uitleggen wat is Yes to Play? Ja, yes to Play is een programma dat iedere zondag uh, uitgezonden wordt van 12 tot uh, 1 uur. Een uh, programma dat uh, teruggaat in de tijd naar uh, de muziek en de gebeurtenissen van de jaren 60 en de jaren 70. De muziek wordt afgewisseld met uh, ja, een aantal nieuwsfeiten die uh, kort samengevat uh, worden in een blokje van anderhalf uh, tot twee minuten. Daar zitten verder ook uh, op het half uur uh, korte fragmenten in van de wijle zeezenders uit het uh, grijs verleden. Dat is op het half uur. Daar zit uh, ja, eigenlijk voor alles in uh, waar we weer teruggaan naar de jaren 60 en de jaren 70. En we proberen gewoon die sfeer, dat proberen we niet alleen, maar dat lukt ook bijna altijd, die sfeer uit de jaren 60 en de jaren 70 weer helemaal terug te brengen in de huiskamer. Of ja, we worden heel waar je luistert natuurlijk. Ja, inderdaad. Dan zit ik even op Facebook te kijken. Ik zie er ook een plaatje voor jou staan met ouderwetse draaitafels. Daar draai je ook nog echt mee? Ja, wij draaien nog steeds uh, met draaitafels. We hebben een, een heel uitgebreide. Uh, radiocollectie gespaard platen vanaf 1965, dus ja, dan reken maar uit dat er op uh, een gegeven staat. Ja, inderdaad. Er ligt heel wat uh, ja. Ja, nostalgie. Nostalgie, ja, goed. Ja. Ik ben uh, ook uh, met die radiofragmenten, daar heb ik heel veel radiofragmenten van die zeezaanders. Ik ben begonnen een half jaar uh, 60 met het opnemen van uh, van diverse stations doen om voor een het uh, tijdstip een keer wat te bewaren en daar maak ik nu een gebruik van. Ja, dat geloof ik, hè. Dat uniek materiaal, hè. Ja. dat is heerlijk. Je hebt het allemaal opgenomen wat de oude uh, bandrecorders, 19 centimeter, of je, je kent hem nog wel, denk Ja, ik ken hem nog wel van die ja. grote bakken. <laughs> Ja, ja, dat uh, wil wel. Hey, maar als, als jouw 500ste uitzending is, wordt er nog iets speciaals gedaan? Jouw jou programma is al speciaal, maar ja, heb je nog een speciale gasten uitgenodigd? Of? Nee, we hebben verder... Wordt het gewoon een feestje uh, met taart en een stel kaarsen erop? Nee? Het uh, wordt gewoon een feestje met een taart met dus een heleboel kaarsjes erop. Ja, ja, dat wel. Ja, maar dat zorgen we zelf wel voor ons weer. En ik uh, werd een aantal uh, vaste luisteraars die uh, wel, ons wel weten te vinden. En uh, zoet ik onder even luisteren. Ja, nou, dan... We maken er gewoon iets uh, heel speciaals van Erik en uh, het wordt uh, twee uur pure nostalgie, uh, ook voor ons uh, een stukje uh, leuke radio weer en uh, gewoon zo'n jaar 67, het was toch uh, het hoofdjaar van de Flower power, uh, hele warme zomer met hele zonnige muziek. Ja, wie, uh, wie was zo'n beetje januari populair in 67, toen ben ik geboren hè? 30 januari. In Begin januari toen, uh, stonden al de uh, Gebroeders Gip, uh, de Bee Gees, in uh, de hipparade. Ja. Yeah. Uh, Begintijd van uh, uh, Procol Oh, vandaar dat ik Wider Shade veel zo leuk vind. <laughs> <laughs> ja, ja, ja, Dat was een hele grote. Scott McKenzie was in later staan, die was augustus meer. Ja. Yeah. Uh, ja, maar Bee Gees uh, die hebben heel veel licht gehad in het jaar. maar uh, het verhaal wat ik wel eens van mijn moeder hoor, hè? Dat, uh, dat toen ik geboren werd, ja die leeft nou dan niet meer, mijn moeder, maar die vertelde toen op het moment dat, dat ik geboren werd. Toen hoorden ze het liedje en dat heeft ze echt ge ge gezegd. Dat was, uh, was thuis op de radio van uh, Let's fly, Let's Ride to San Francisco. Dat liedje hoorden ze. Kan ja, dat? dat is Scott McKenzie. Ja, oké, oké. Okay, okay, ah, nee, nee, nee, nee, nee, dat is een andere. Uh, ik weet waar je bedoelt. Dat is uh, de Flower Man. Flower Man met Let's Go to San Francisco. Oké, okay, en dat was dan waarschijnlijk ja, dat, dat was. Wel, ja, dat klopt. Dat is uh, begin uh, dus januari, februari geweest ja, inderdaad. Ja. Ja inderdaad ja, want toen, toen hoorden ze dat en toen werd ik geboren, dus wat dat betreft ben ik een beetje een flauwe kindje misschien wel. Ja echt, echt een flauwe ja. ja. Ik ben al een vaste luisteraar nou. en uh, mensen moeten in elk geval maar gaan ze maar eens op de website kijken en dan, uh, ja, dan hoop ik ook uh, na de hand hoor je natuurlijk ook weer wat fragmenten van jou terug op uh, Langstraat Media, via uitzending gemist. En dan, uh, dan komt het helemaal goed. Nou en, goed. ja gewoon nog 500 erbij hè, want dat, dat moet je toch wel redden lijkt mij hè. blijf gewoon doorgaan hier, ik ken 9 juli aanstaande, 500 maal. bij gewoon luisteren. En uh, op Facebook, voor even Peter Kuipers dan uh, kun je een beetje achter de schermen kijken. Tot dan, maar goed dan goed.